Verdrongen Verleden. Een hoorspel geschreven door Rodney Wingfield. Vertaling Marijke Maus. Regie, Hero Muller. En ik ga. Nou, is schouder, zullen we maar zeggen. Wens je mezelf geen succes. Ik wil niet dat je gaat. Daar hebben we het gisteravond al uitputtend over gehad en ik moet wel. Je weet hoe hard we die orde nodig hebben. Stuur Souten dan. Ze hebben niet gevraagd om Souten, Ze hebben speciaal naar de directeur gevraagd naar mij persoonlijk. Ik ga alleen maar naar Londen. Ik ben vanavond om, om een uur of negen weer thuis, hoog uit tien. Dan is het donker. En? Ik kan er niet tegen als je me s'avonds alleen laat in dit vreselijke huis. Jij wou hier gaan wonen. En nu wil ik weer terug. Het is hier te stil. Te ver overal vandaan. Ik ben te vaak alleen. En ons oude huis was te druk, te veel aanloop. Nou, we zullen erover praten als ik weer thuis ben. En ik moet nu gaan. Mag ik niet met je mee? Maar dat kan niet, het is een zakenafspraak. Dan blijf ik buiten in de auto wachten. Nou, misschien heb ik de auto wel nodig. Voor als ik ermee uit moet nemen, je weet hoe die Amerikaanse klanten zijn. Ga dan naar die verdomde bijeenkomst. Ik kan jou wat schelen hoe het met mij gaat? En? Neem me niet kwalijk. Het komt omdat ik bang ben dat er iets vreselijks gaat gebeuren. Ja, het vreselijkste dat er kan gebeuren is dat ik die orde niet krijg. Nou, kom op, hè. Ik kom niet later. Hotel Dexter. Ja, ja, we hebben voor u gereserveerd, meneer Brown. Dezelfde kamer, ja. Tot diens, meneer. Goedemorgen. Goedemorgen, meneer. Ja, mijn naam is Pickard, Directeur van het Verenigd uh, Beveiligingsbedrijf. Ik heb een afspraak met een van uw gasten, meneer Vali. Uh, ja. Ja, meneer Pickert. Ja. Moment graag. Meneer Varley, u spreekt met de receptie. Hier is meneer Pickert voor u. Natuurlijk, meneer. Ik zal het hem zeggen. Ik moet u de verontschuldigingen van meneer Varley overbrengen. Zijn gesprekken lopen een beetje uit en hij vraagt u nog een paar minuten geduld te hebben. U kunt daar plaatsnemen. Ah oh, ja, oké. Okay. genade. <lacht> het is niet waar. Ik droom. neemt u niet kwalijk een keer. Als dat Frank Pickard niet is. Hé hey, ouwe makker, hoe gaat het met jou? Het ja, spijt me mee. Ik geloof niet dat ik die hele tijd ken. <lacht> Herken je me niet? Ik ben natuurlijk niet zo oud geworden als jij. <lacht> Spence. Bill Spence. Bill? Beste kerel, <lacht> Ik zou jou nooit herkennen. <lacht> nee, ik jou ook niet. Maar toen ik bij de receptie je naam hoorde noemen, dacht ik. Die bevende grijsaard. Ja. Zal toch niet de jonge Frenkie over moeten zijn uit de oorlog? Je bent oud geworden, Kier. Oh, het is 40 jaar geleden, Wil. Ja, ik herinner het me als de dag van gisteren. Ja. Ik heb net in een sentimentele bui in de buurt wat rondgezworven. Om eens te kijken of ik onze oude stek nog kon vinden. Ja. Ja, het is allemaal zo veranderd. Onherkenbaar. Alles is weg: de, de, de oude wegen, de kroegen. De huizen waar de meisjes van de afdeling Kode waren ingekwartierd. Allemaal gesloopt, allemaal nieuwbouw. Geen enkel aanknopingspunt. Ja, ik heb me helemaal niet gerealiseerd dat we hier vlakbij gezeten zijn. Ja, zeker. Zeg, heb jij het hoofdkwartier al gevonden? Nee, er was geen begin aan. Nee. Allemaal onbekend terrein geworden. Zelfs de wegen lopen al. Ja, anders. ja, ik vraag me af of het nog wel allemaal bestaat, hè? Ja, waarschijnlijk verdwenen bij de aanleg van de nieuwe auto Ja, dat zal wel. Ja. Maar wat een toeval. Ik kom terug van mijn mislukte speurtocht, loop een hotel binnen waar ik nog nooit eerder ben geweest en aan de barprijzen te zien ook nooit meer zo komen. <laughs> en wie loop ik tegen het ja. lijf? Frankie Overmoed van sectie 7. Hoe kom jij hier? Oh, ik heb een afspraak met een Amerikaanse klant. Amerikaanse klant? Ja. Toch niet Fali van Fali Imports? Ja. Ik kook? <laughs> dat is nog gekker dan ik dacht. Ik heb een bedrijf in elektronica, Spence Elektronica. God mag weten hoe Farley van ons gehoord heeft, maar hij belde ons zomaar ineens op en hij zei dat hij in grote orde wilde plaatsen of hij mij persoonlijk kon ontmoeten. Ja. Nou, nah, gaan de zaken niet zo voor de wind. Dus ik wist niet hoe gauw hij hierheen moest komen. Ik ben meteen in mijn oude Farley gestapt. Ja, meneer Spence, meneer Farley kan u ontvangen. Ja, kom maar nou. Ik, ik hoef hem toch in fooi te grijpen. Ja, ben je gek, man. Nou, nah, Frank. Nou, makker, ik moet gaan. Nou, nou, ik vond het leuk om te ontmoeten, Bill. Het beste, hè? Hé, hé, hé, het beste. Zo gaat het niet als je elkaar in veertig jaar niet gezien hebt. Laten we straks gezellig samen een bolletje gaan drinken. Klet over vroeger. Ja, dat, dat zou ik wel willen, Bill, maar, maar ik moet naar huis. Onzin. ik wacht op je in de bar als ik vrouw heb gesproken. Nee, ik nee, wil echt niet, hoor, eerlijk. Tot straks. Oh, Nou... Uh, ...waar kan ik, uh, kan ik bellen? Ja, u kunt dit dus zelf gebruiken. Ah, ik ja, heb ja, plezier. Het ja, moet wel eerst een nul zijn. Ja, natuurlijk. Wat het? Oh, en? En met mij, Frank. Luister, uh, uh, het kan iets later worden... Je had me wel zo beloofd. We, wat, wat bedoel je? Weet ik. Iemand van kantoor belde. Iemand Wie? In de Thompson. Thompson? Maar dan werkt hier helemaal geen Thompson. Ja, misschien heb ik het niet goed verstaan. In ieder geval zei hij dat jij had gevraagd mij te bellen... om te zeggen dat je vannacht in de stad bleef. En Frank, je had me nog zo beloofd. Ja, in... maar ik heb niemand gevraagd om jou te bellen. Die idioot. Krijg je krijgt ze nog wel. Zeg, luister. En, en er is geen kwestie van dat ik hier blijf overnachten. Ik kom hooguit een, een paar uur later. Ik ben niemand tegengekomen... Ja. Nou Bill Spence, ja, jij kent hem niet, in de oorlog zaten we samen in de sectie Frankrijk, hij wil een borrel met me drinken, zie jij een oude koeien uit de sloot halen. Leuk. Nou nee, dat is helemaal niet leuk, dat is stom vervelend, ik wou dat ik er onderuit kon komen, kijk, ik, ik wil helemaal niet over vroeger praten, ik denk liever niet weer al die tijd. Nou, ik zal beleefdheidshalf één borrel met hem drinken en dan hou ik het echt vroeger zien hoor, ik, ik beloof je dat ik het echt drinken. kort zal maken hè. En? Oh, ja, Meneer Farley, kan u nu ontvangen? Oh, oh ja, ja, natuurlijk, ja, -dank, dank u wel, Meneer Farley. Hallo, hallo, Mr. Pickard. Come in, ik ben blij u te ontmoeten. Spijt dat ik u hier moet ontvangen, maar ik pak vanavond de plane er steeds, zie Ik heb wel zaken gedaan in, in, in Minder aangenaam omgeving. Ja. Dank u. Wal well, om het goed te maken. Wat denkt u van deze 12 jaar oude, op hout geruite malt whisky? Ik denk erover een paar kratten naar Big Apple, New York, te verschepen, als ze is. Dank u. u wilt toch niet zeggen dat, dat dat allemaal voor mij is? Ik hou niet van die vingerhoedjes. Ja, dank u, meneer Fahri. <coughs> Ik heb begrepen dat uw interesse uitgaat naar ons X311 ringcircuit. Uh, well, Eerst de borrel en dan de zaak. Uh, ja. Hé hey, man, come on man, van zulke fantastische whisky moet je toch niet nippen? Oh, Het is voortreffelijk. Ja, ja. Ik doe graag zaken met echte fijnproevers. Wij begrijpen elkaar, meneer Pickert. All right, one more. Nee, nee, nee, nee, nee. dank u, oh, dank u, wow, werkelijk. Nou, wow, know, de tweede smaakt nog beter. Nou, van hè? Daarna doe mijn zaken. Zo. Je wel, eh. Uh, voelt u zich wel goed? Heeft u het niet warm? Ik heb het uh, erg er, er, er warm, ja. ja. Het is hier uh, benad. Ja, het komt van de centrale verwarming, hè. het gaat wel weer over. Het brengt u maar lekker op. Hè? Dank u. Nee, er was net een collega van u hier, een Spence. Hij vertelde mij dat hij in de oorlog bij de afdeling bijzondere opdracht heeft gezeten. Spence praat veel. Het is <laughs> de straatsgeheimen. Oh, nou, nonsense. Wat kan er nu nog geheim zijn? Hè? Die shitoorlog is al veertig jaar voorbij. En toch heb ik bewondering voor een vent die zijn mond kan houden. En die tegen een glaasje kan. Voelt u zich wel goed, Mr. Pickert? Goed. Voelt u zich wel goed, Mr. Pickert? Uw stem klinkt De kamer draait zo. Dus ik kan het niet vast houden. Voelt u zich wel goed, Mr. Pickers? Wel goed? Goed, goed. Ben ik in vrede snap? Frank, godzijdank. Ik ben het, Bill. Alles oké? Okay? Oh, mijn hoofd. Ja, had ik ook oh. toen ik maar gewikt. Maar dat gaat over. Probeer eens op te staan. Oh, ik, ik ben thuis. Waar, waar ben ik? Een stenen muur. Een stenen vloer. Er is geen ramen. En een gesloten ijzeren deur. Een soort cel. Ik kan me niks herinneren. Wat is er gebeurd? Alles wat ik nog weet is dat Farley me een emmer whisky gaf. Hoe lang zitten we hier al? Twintig over tien. Dat is bijna acht uur. Uh, veel langer. Mijn horloge heeft ook een datum. We hebben Farley op de tien ontmoet. En het is nou de elfde. We hebben hier de hele nacht gezeten. Wij zal wel helemaal in paniek zijn. Wij moeten hier weg. Dat is gemakkelijker gezegd te gedaan. Frank, ik heb last van claustrofobie. Ik moet hier weg, gister. Die, die krijgt de slot niet open, Frank. Er is niemand aan de andere kant van die deur. We zullen hier wegranden. Maar kan het niet. Heb ik een zwakmes nog? Ja, ja, prima. Even geduld, hè? Ja. Ik was in de tijd gespecialiseerd in sloten. Oh, <coughs> ben ik blij dat jij van de partij bent, Fanky. Ik weet niet wat ik gedaan zou hebben als ik hier alleen had gezeten. Ben je je training nou al vergeten? Ze hebben ons alles geleerd. Hoe je een slot openpeutert. Hoe je moet ontsnappen als je klem zit. Hoe niet in paniek te raken. Het meeste ben ik vergeten. Ja, sommige dingen vergeet je nooit. lukt Uiteraard. Kan ik iets voor je doen? Ja, ja, ja. Even je mond houden. Niet tegen me praten. Kies op elkaar. Nee. Ja, wat is dat wat je daar fluit? Nee. Wat fluit je daar? Dat is het melodietje dat Paulieken altijd draaide op die oude kofferramofoon van hem. De, de, wie om te kennen? We vinden er gek van, weet je nog? De, ik weet niet hoe ik daar zo bij kom. Ik heb ervan gedroomd toen ik bewusteloos was. Allemaal geluiden en stemmen uit de oorlog. En daardoorheen alsmaar die deun... Ik heb precies hetzelfde gedroomd. Dus zo kom ik altijd wijs. Maar hoe kunnen wij nou hetzelfde dromen? Ik vermoed dat er allemaal oude herinneringen bovenkomen, ...omdat we elkaar weer ontmoet hebben. Ja. Maar wat mij betreft, ik wil er liever niet meer aan denken. Vooral niet als het om Paul Inken gaat. Bingo! Ja. Is hier open? Ja, ja. Wat Uit de kust, maatje. Ja, eens kijken wat ons buiten te wachten staat. Wat zie je? Oh, de gang met deuren. Een de sleutel zit aan de buitenkant. Nog steeds nergens ramen. Het lijkt wel of we onder de grond zitten. Onder de grond? Je zal me wel voor gek verslaan, maar ik denk dat ik weet waar we zijn. Of eigenlijk weet ik het wel zeker. Frank, we zijn terug in het oude hoofdkwartier. Major, het is gelukt. Ze zijn eruit. Wie heeft de slot gekraakt? Pickard, majoor. Ja, wij moeten we de gaten houden. En ze hebben ook begrepen waar ze zijn. Goed, blijf ze afluisteren, sergeant. En waarschuw me zodra ze erachter komen... dat we nog ik iemand van hun clubje hebben. Ik dacht dat ze dit al jaren geleden afgebroken hadden. Ik denk dat ze het bewaard hebben voor de volgende oorlog. Maar dan zijn we niet gekidnet, Wek. Dit is een defensie-kwestie. Ja, dat vrees ik ook. Maar wat wil nou, je nou immers na van weet ons? Weet ik niet, weet ik niet. Ik weet alleen maar dat ik weg wil. Ja, je bent niet de enige... Daar was de baardkamer. Op slot. Frank. Ja, wat is er? Daar is iemand. Ik hoor de wat. Geef me de sleutel van die deur eens. Al deze sleutels zijn identiek.